Ook is er veel aandacht voor de sfeer. Mensen moeten zich voelen als in een huiskamer. Niet als in een ziekenhuis, zegt Pinedo. Het weer zonnig. Temperaturen 20 graden in het noorden... en een graad of 24 in het zuiden. Tot en met het weekend blijft het zonnig en warm nazomerweer. Aan ah, Aan de verkeersinformatie. De spits loopt nu langzaam af. Een aantal files vallen nog op. De A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort... tussen gooi -Meer en Bussum, 4 kilometer... Op de A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en de Afrit Buddel 7. Beide files waren het gevolg van ongelukken. A27 almere richting Gorkem, tussen Beeldhoven en Rijnsweert 5 kilometer. Dat is de nasleep van een pechgeval. En het gaat nog langzaam op de A28 van Zwolle naar Utrecht, tussen Nijkerk en Soesterberg, 9 kilometer.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 Behaar vind je bij de speciaalzaak bij jou in de buurt. Behaar. De mensen die van dieren houden. Of kijk op behaar.nl. Veel bedrijven hebben de gedragscode al ondertekend. Ondersteun het initiatief ook op www.gedragscodeschoomaakbranche.nl. Samen voor een schone zaak. Goed nieuws voor ondernemers.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is vijf minuten over negen. Jonge twee-verdieners krijgen amper nog een hypotheek. Banken moeten die zo moeilijk doen, want het heeft grote gevolgen voor de huizenmarkt. Stelt de vereniging eigen huis. Dat mogen ze straks toelichten bij ons. We gaan eerst naar Gemoor binnen de P van de A. Zes lokale afdelingen van de partij vinden dat de Partij van de Arbeid hoognodig aan vernieuwing toe is. De PvdA heeft op dit moment geen goed antwoord op de plannen van het kabinet, zo vinden ze. En dat komt mede doordat het te weinig over het sociaal-democratische gedachtengoed gaat. Initiatiefnemer is de voorzitter van de PvdA-afdeling in Groningen, Piet Boekhout. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat stoort u nou het meest? Uh, nou, wat mij het meest hoort is dat, uh, dat ik vind dat de PvdA niet meer leidend in het debat is. En ik vind dat wij een uh, ideologie hebben. En het zou daar dus over moeten gaan. En dan gaat het te weinig over. Waar gaat het dan wel over? Nou, het, uh, het, uh, het gaat te veel over economie. Het gaat te veel over financiën. Uh, dat is en niet het... zo raar in deze tijd natuurlijk, meneer nee, Boekhout. Dat, dat klopt. En zeg ik zeg niet dat het daar helemaal niet over mag gaan... maar het gaat er wel over waar begint de discussie. Begint de discussie bij de ideologie of begint de discussie bij de financiën? En uh, wat is nou leidend in het debat? Nou, wat mij betreft uh, zal het bij de PvdA altijd moeten gaan over... Eerlijk delen. En daar begint de discussie. En niet bij de financiën. Hmm. De financiën moeten volgens zijn. Wat zou dan um, het verhaal moeten zijn van de PvdA? Bijvoorbeeld bij de afgelopen Algemene Beschouwing. Wat had het verhaal moeten zijn, wat u betreft? Nou, het gaat me niet alleen over de Algemene Beschouwing. Het gaat me over dat er al, al langer uh, wat onrust is. Als ik met mensen praat of praat, uh, dan weten ze niet meer wat, wat ze aan de Partij van de Arbeid hebben. Dan uh, hoor ik dat ze dit soort discussies missen. En wat ik dus wil... Is dat die partij weer van onderaf opgebouwd wordt vanuit de afdeling. Maar wij zijn de vereniging in uh, de leden, ja dat dat is de ruggengraat van de vereniging. Dus ik wil dat debat terug in de afdeling. Ik wil dat het enthousiasme weer ontstaat. In dat we weer ertoe uh, gaan doen in Nederland. Hoe erg is het op dit moment binnen de P vandaan? Want het klinkt niet best zoals u het omschrijft. Mm, nou, ik ben er ook wel redelijk somber over. Uh, nou, zeg ik niet dat dat niet kan. Want ik heb in mijn eigen afdeling, werk ik werk heel veel met jongeren. Ik merk dat die vanuit dezelfde ideo ideologie uh, re redeneren. Ik zie dat als je dat uh, wat organiseert, dat er wel degelijk uh, uh, ook uh, tegemoet kan komen aan wat zij vinden. Alleen, zij leven in een andere tijd. Ze hebben een andere manier van communiceren. Ze hebben. Een uh, uh, andere manier van, uh, van doen en laten. En wat ik dus wil is dus zeggen maar, de oude sociaaldemocratie verbinden met de moderne tijd. En wat ik mis is dat wij, wij als Partij van Arbeid te weinig invulling geven aan de moderne tijd. En ook hm. geen oplossing meer hebben voor de problemen die er nu zijn. Ja, u, ik lees ook in uw verklaring van u en de collega's dat uh, de, de partij um, vaker een stelling moet nemen. Kunnen u een voorbeeld geven ah, waarin ja, zou de Partij ja, van Arbeid dan duidelijker moet zijn? Nou, nee, neem nee, bijvoorbeeld mijn, mijn stelling is, is, dat eigenlijk dat we nu uh, in de huidige tijd moeten constateren dat zeg maar, uh, uh, het kapitalistische systeem gefaald heeft. Uh, als ik zie dat we nu nog uh, ongebreideld doorgaan met dit soort bonus en graaikultuur, denk ik, daar moet de partij van haar bij veel duidelijker over zijn. Wij moeten niet de, het debat met de nuance beginnen. Wij moeten daar ferm afstand van nemen, duidelijk maken dat wij daar niet accepteren en vervolgens. Maar... Ja. Komen we komen met sociaal-democratische oplossingen. Maar u, te, u verwacht toch niet van de partij dat ze zeggen... dat het kapitalisme niet meer uh, verder gevoerd moet nee, worden? Nee, ik schaseer zeer ook bewust even... omdat oh. uh, wij zien nu de nadelen van ook het kapitalistische systeem zien. Misschien moeten wij in de Partij van Habeid denken over hoe het dan wel moet, op een andere manier. En misschien is, is, is, is zeg maar de graagcultuur, en dat steeds maar meer, meer, meer... misschien uh, is, is, is dat iets waar we het over moeten hebben en ook moeten vaststellen... Dat we daar op een andere manier mee om willen gaan. Dat we ja. veel meer op basis van eerlijk delen. En dat proef ik ook bij heel veel jongeren. Die vinden datzelfde. Die zien ook dat de Partij van Arbeid bleek en dat debat is. Ja, Nou ja, het is misschien niet zo verrassend dat deze kritiek uit het noorden komt. Hoe is het in de rest van Nederland? Bij de andere PVDA-afdeling? Of staat u alleen, meneer Boekhout? Nee, wij, wij, ik, ik, ik heb ook uh, gezegd. We gaan daar van onderaan, vanuit de afdeling, gaan we dat dus weer opbouwen. Omdat ik, vind, uh, omdat ik bij de andere afdelingsvoorzitters. waar ik contact mee heb genomen. ik I'm precies dezelfde discussie merk. Dat, six, okay. dat die ook wij moeten daar weer mee aan de slag. Dat moet weer uh, uh, zeg maar het verhaal van de PV Partij van de Arbeid worden. En nogmaals, ik ben er heilig van overtuigd dat daar ook voldoende draagbaar voor is. En dat er ook voldoende mensen zijn die op dezelfde manier denken. Alleen op een of andere manier organiseren we dat gewoon niet goed meer. Nee. En, en uh, hoe zit dat dan met, met Job Cohen? Want dat is degene die uh, dit allemaal zou moeten uitspreken. Geeft ja, hij dan ik, wel genoeg leiding uh, aan de partij? Ik wil het helemaal niet over Job Cohen hebben. Omdat, oh, okay. uh, uh, uh, uh, ik weet wel dat er onmiddellijk zo vertaald wordt. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om dat debat in de partij. We hebben ooit in het verleden tien over rood gehad. Misschien moet er een beweging uh, à la tien over rood. Moet dat weer, uh, weer, moet, moet dat weer ontstaan? om weer En, en dat, dat genereert vanzelf mensen en dat genereert vanzelf weer ideeën. En dat is geen enkel probleem. En dat kost tijd. Mm. En nu is uh, het is gewoon vijf voor twaalf wat dat betreft. Als we het nu niet doen, dan maak ik mij ernstig zorgen hoe het, hoe het met de Partij van de Arbeid verder gaat. Duidelijk, Piet Boekhout, voorzitter van de PvdA-afdeling in Groningen. Dank u wel, meneer Boekhout. Ja, Tien over 9, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Banken moeten ruimhartiger hypotheken verstrekken, vindt de vereniging Eigen Huis. Vooral jonge mensen met allebei een inkomen en ZZP'ers krijgen van de bank minder geld los. En daardoor komen starters nauwelijks meer aan de bak. Dat is niet goed voor de huizenmarkt, want die ligt zo goed als stil op dit moment. En de huizenprijzen blijven maar dalen. Cijfers daarover kreeg u gisteren al. Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis, goedemorgen. Zou dat helpen uh, als die banken minder kritisch, minder streng zouden zijn? Ja, het zou helpen, want ze zijn nu namelijk doorgeschoten. Een paar jaar geleden was het dan uh, ruimhartig, uh, hypotheekbeleid. En we weten de problemen die daaruit zijn gekomen. Ja, dat was niet het goed. En nu, het, uh, het slaat nu helemaal door. En nou um, zie je dat banken toch een hele belangrijke maatschappelijke rol hebben. Je hebt namelijk een, een hypotheek nodig om een huis te kunnen kopen. En dat slaat nu helemaal door en het wordt zo streng dat... Uh, dat je nu rare dingen ziet. Dus mensen die, uh, twee verdieners die met z'n 42.000 euro verdienen, en dat zijn vaak de starters, die krijgen ongeveer 30.000 euro minder hypotheek dan iemand die die 40.000 euro in zijn eentje verdient. Hoewel die twee verdieners door een belastingvoordeel toch nog iedere maand netto meer te besteden hebben, krijgen ze veel minder hypotheek. Ja, en dat is dan een groep die ook bij huurwoningen, bij woningcorporaties buiten de boot valt, want daar, zeg, daar verdienen ze weer te veel voor een huurwoning. Ze hebben dus te weinig mogelijkheden om bij een uh, bank uh, iets van een hypotheek los te krijgen... waarmee ze een, een huis of een appartement kunnen kopen. Mm, maar toch begrijp ik uh, de houding van de banken wel. En u waarschijnlijk ook wel. Want het waren juist de twee verdieners die zich samen diep in de schulden staken. En als er dan ook maar een klein beetje tegenwind kwam, leidde dat tot grote problemen. Uh, kunt u zich vinden in de opstelling van de bank? U, uh, ook niet ergens? Jawel, um, en er zijn ook uh, regels afgesproken. Er zijn um, met de, met de bankencode, in de bankcode, het Nibud bereken berekend op de achtergrond hoeveel je dan verantwoord kunt besteden aan wonen, iedere mm -hmm. maand. Um, en het Nibud heeft ook vastgesteld dat wat wij vandaag naar buiten brengen, dat, dat er zo'n groot verschil tussen uh, uh, de ene en de t verdieners zit, dat dat eigenlijk ongewenst is... Alleen de Nibud kan niks afdwingen. Die, de banken moeten iets doen. En wat eigenlijk ook ontbreekt is de enige regie. Juist die starters die lopen tegen verschillende regels aan. De nationale hypotheekgarantie wordt bijna door iedereen gebruikt. Ja, daar kunnen ze meer lenen om een huis te kopen en eventueel te verbouwen. dan de banken weer geven. En daarom is er vandaag een. Uh, ...is het belangrijk om op de hoorzitting die, uh, die met minister Donner is over de woonvisie... ...om daar uh, te vertellen dat de regels doorschieten. En eigenlijk ieder herstel op de woningmarkt nu uh, smoren. De, de duimschroeven worden te strak aangebreid, waardoor niemand meer wat kan. En dat is gewoon heel slecht voor ieder herstel. Het zet de woningprijzen nog verder onder druk. Iemand die een huis moet verkopen, die loopt daardoor grotere kans dat hij, dat met, een schuld moet, uh, dat hij met een schuld blijft zitten... Uh, ja, en banken moeten zich realiseren dat ze daar een hele belangrijke rol in hebben. Ze hebben jarenlang meegewerkt aan hoge hypotheken en, en hoge huizenprijzen. En nu wordt dat in hun eigen belang zo radicaal omgedraaid... dat het slachtoffer weer uh, ja, de samenleving is. De mensen die een huis hebben en dat willen verkopen... of mensen die graag een eigen huis willen kopen. Ja, maar zit daar niet juist het probleem in, die hogere huizenprijzen? En de huizenbezitters, uw leden, die die prijs er ook nog wel graag voor willen hebben? Terwijl dat eigenlijk niet meer kan? Ja, als je, te, als je te veel geld vraagt voor je huis, dus je hebt nog prijzen van een paar jaar geleden in gedachten en je wil dat ervoor hebben, dan heb je een probleem. Dat is waar. Maar uh, een heleboel, we, zitten, we weten dat de afgelopen jaren de huizenprijzen zijn gedaald met zo'n kleine 10%. Uh, er worden nog steeds huizen verkocht, die zijn dan reëel geprijsd, maar dan krijg je een uh, krijg je het probleem dat de koper zegt, ik kom. Uh, dat financieren met een hypotheek. En ik kom nu bij de bank en die heeft nu weer de regels aanges uh, aangescherpt. En nou kan ik het opeens niet meer. En wat wij weten is dat per 1 januari 2012 die regels weer strenger worden. En dan ga je die huizenmarkt nog meer uh, op slot zetten. En dat is een slechte ontwikkeling. Vooral, vooral omdat het niet nodig is. En dus verwacht u uh, wat van de minister? Of? Nou ja, we verwachten van die de minister... U kan niet veel doen geval, natuurlijk. Hè? Nou, in ieder geval regie. Want wat er tot nu toe is gezegd... Uh, die verwarrende regels waar de consument tegenaan loopt, de, de NHG-regels en de bankenregels, daarvan heeft, uh, de, heeft het kabinet eigenlijk gezegd, ja ze zijn beide in orde en ze kunnen naast elkaar bestaan. Nou dat, dat is alvast één probleem. En het tweede probleem is dat, uh, wat ik net heb geschetst, dat er steeds minder hypotheek mogelijk, no ja. nodig, uh, hypotheek mogelijk is. Ja, waardoor je die huizenprijzen steeds verder onder druk zet. En die, die prijsdalingen, uh, ja, die, die versterk je alleen maar. Hans-André de Laporte van de vereniging Eigenhuis, Dank u wel. Verplegers krijgen steeds vaker te maken met geweld. En de oplossing? Judo-les. Echt waar. Gaan we het zo over hebben. Eerst naar Kees Kwaks. Hoe stopt de weg, Kees? Goed, een heel snel aflopende spits. Uh, kleine 50 kilometer nog. De langste is op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Nog altijd de nasleep van het ongeluk bij Eindhoven. Tussen Nederweert en de afrit 7 kilometer. Van Arnhem naar Utrecht, de A12. 7 kilometer tussen Maarsbergen en Bunnik. En de A28 zolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een opmerkelijk getuigenverhoor vandaag in de Chipshole-zaak. Hoogste ambtenaar van justitie wordt vanochtend onder Ede verhoord. Secretaris-generaal Demming, daar gaat het over, die moet getuigen over zijn eventuele betrokkenheid... bij het vervangen van rechters in een zaak waarin Chipshole probeerde de opgelopen schade vergoed te krijgen. Jeroen de Jager is bij het gerechtshof in Amsterdam, waar dat verhoor zal plaatsvinden. Jeroen, wat moet er uit dat verhoor gaan blijken? Nou, het bedrijf uh, Chipsel wil eigenlijk heel simpel onderzoeken... of deze secretaris-generaal van Justitie uh, inderdaad op een of andere manier zijn invloed heeft gebruikt om een rechtszaak gunstig te laten uit, uitpakken voor de staat, voor de overheid. In dit geval gaat het om het vervangen van drie rechters in Haarlem in 2007. Die drie die hadden een tussenvonnis gedaan... dat goed uitpakte voor Chipsol. Dat ging erover dat Chipsol schade had geleden... volgens het bedrijf rond de 100 miljoen euro. En toen moest worden bepaald hoe groot die schade was... zijn die drie rechters ineens plotseling allemaal vervangen... door drie nieuwe rechters die vervolgens een heel laag schadebedrag vaststelden... van 19 miljoen euro. En de vraag is dus of Demming, de ISG, de hoogste man bij justitie... zich daarmee heeft bemoeid. Hmm, want zijn daar aanwijzingen voor, Jeroen? Nou, wat je uh, ziet in deze zaak is dat eerder twee rechters... in elk geval in een andere zaak die met chipsol te maken had... de schijn van partijdigheid uh, over zich hebben afgeroepen. Dat waren twee Haagse rechters. Namelijk kennen we Kalpflaas, Westenberg... Uh, tegen, tegen hen loopt ook een, een strafrechtelijk onderzoek wegens mijn eet. En nou denkt Chipsol dat er ook in Haarlem dit soort dingen hebben gespeeld. En het, uh, ja, het moet gezegd, afgelopen tijd zijn er allerlei Haarlemse rechters hier bij het Hof onder Ede gehoord. En hun verklaringen die wijken op cruciale punten... Uh, ja, toch van elkaar af. Dus Chipsol heeft gewoon opnieuw aangifte moeten doen wegens mijn eet uh, nu tegen vier Haarlemse rechters. Ja, nu wordt dus de hoogste ambtenaar van justitie. Uh, verhoord een secretaris-generaal. Is dat wel eens eerder gebeurd? Ja, nou, ik heb dat even nagezocht. Ik dacht, de IRT-affaire, dat was toen een parlementair onderzoek. Toen is ook de SG van Justitie uh, verhoord. Maar in zo'n civiele zaak uh, is het tamelijk uniek. Al zegt het ministerie van Justitie uh, in een reactie... dat het iedereen kan overkomen om als getuige te worden opgeroepen. Dus ook een secretaris-generaal. Maar er is nog iets uh, anders dat wel opmerkelijk is. Want uh, deze uh, secretaris-generaal zit vandaag in de rechtszaal... eigenlijk met zijn grootste vijanden, de Eigenaren van Chipshol, want die beschuldigen Demming ook al jaren van pedoseksualiteit. En daarover zijn trouwens ook recent opnieuw uh, twee aangiftes gedaan die door het OM worden onderzocht. Dus Demming zal er uh, niet helemaal op zijn gemak zitten, denk ik. Al mogen er van de rechter vandaag helemaal geen vragen over die kwestie over zijn persoon ja. worden gesteld. Hmm. Interessant, Jeroen de Jager gaat dat volgen, dat verhoor bij het gerechtshof in Amsterdam doet later verslag op Radio 1. 10 minuten voor half tien. We gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser... die volgens mij de hele ochtend al danig onder de indruk is. Mark Robin. Ja, pas op, er moet even een vrachtwagen langs. Het gaat hier in een razend tempo nu, uh, Lara. We zijn nu, als ik het goed begrepen heb... meneer Westerter, bij een peloton. Uh, bij, een, bij een kompie zelfs. De kompie zelfs. We staan bij een uh, zware wapenskompie. Die hebben een aantal voertuigen met uh, nou, zware wapens, hè, zoals het zelf al zegt. Zware wapens. Ik zie hier uh, een, een mitrailleur met een vizier op de motorkap liggen. Zwaar geschud achterop en heel schattig hier ook nog een toilettasje... met scheerspulletjes en een tandenborstel. Zijn die van u? Ja, die zijn van mij. <laughs> Moet dat hier op de motorkap blijven liggen? Ja, die heb ik dan neergelegd om ze uiteindelijk zelf op te bergen. Ja. Want uh, dit, dit is niet volgens protocol, zo'n toilettasje? Nou, dat is wel heel belangrijk tijdens oefening. Ja. Om jezelf te kunnen onderhouden. Jullie gaan in kolonnen richting Assen om daar een militaire operatie te oefenen. Klopt. Uh, u bent chauffeur van een... Uh, u noemt dat een bak, hè? Een Mercedes-Benz, een gevechtsbak. Een gevechtsbak? Een Mercedes-Benz, een gevechtsbak. Een gevechtsbak. En de gevechtsbak is ook helemaal gedrapeerd met groene en grijze lappen. Camouflage. Camouflage, dat je niet opvalt op de snelweg. Een heel grote... Uh, een gillipak. <laughs> nee, maar voor op de weg is het nu niet zo essentieel. Het is ook meer een beetje voor de uitstraling. Maar voornamelijk omdat we ook heel veel in groen optreden... zijn deze dingen toch best wel belangrijk zodat het ook wat minder opvallend tegenover de vuil. U bent een van de 2500 militairen die meedoen aan deze oefening. Klopt. Uh, het, het is natuurlijk maar een oefening, maar het ziet er wel heel echt uit. Voelt het ook echt? Mm, niet helemaal. We <laughs> proberen het wel zo echt mogelijk na te bootsen. Maar uiteindelijk weet ik toch wel wat het verschil tussen een oefening is en wat het echte werk is. Ja. Dus... Ik wens je een goede, een goede oefening. Zo te zien zijn jullie klaar voor de strijd. Alleen dat lieve toilettasje moet nog even. Doe dat nou even achter in de bak. Dat gaat goed komen. En dan, en dan rij je maar. Oké, okay, bedankt. Succes. Groeten uit Arnhem. Ja. De verplegers in de zorg die moeten op judo-les. Zo kunnen ze zichzelf verdedigen tegen de toegenomen geweld in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dat zegt de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen Nu91. Volgens die organisatie is het geweld tegen verpleegkundigen de laatste jaren zo toegenomen dat zelfverdedigingscursussen nodig zijn. Voorzitter Monique Kemp van Nu91. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar krijgen verpleegkundigen mee te maken? Nou, eigenlijk krijgen verpleegkundigen en verzorgenden met heel veel agressie te maken. En dat varieert van, nou ik zou bijna zeggen kleine scheldpartijen... tot en met echt steekpartijen waar wij van horen. En, dan... en dat gebeurt in uh, alle branches van de gezondheidszorg. Dus niet alleen in de ziekenhuizen? Niet alleen in de ziekenhuizen, helaas niet. Ook niet alleen in de uh, psychiatrie, in de geestelijke gezondheidszorg... maar ook in de ouderenzorg. Hm. En een oplossing zou dan zijn om judoles te nemen. Hoe ziet u dat voor u? Nou, uh, nu 91 zegt dat je meer moet leren dan alleen judotrucs. Eigenlijk zou je moeten leren die agressie te voorkomen. En dat kan hè, bijvoorbeeld door... Uh, bij uh, erg drukke uh, groepen in de gehandicaptenzorg... mensen even apart te nemen. Dus wij zeggen, leer het voorkomen, leer communiceren. Maar als het nodig is, leer dan ook jezelf te verdedigen. Mm -hmm. En doe vooral aangifte. Ja, Meld want het ik... niet alleen, maar doe ook aangifte... als je het slachtoffer bent van geweld. Maar je krijgt nog niet een heel goed beeld. Want Ik neem toch aan dat het niet de bedoeling is... als je een ouder in een, in een beenworp legt. Hoe ziet u het nee, voor? Nee, daarom uh, zeggen wij... als het uh, onrustig is op een afdeling... bijvoorbeeld in verzorgingshuizen... dan moet je weten dat je als je iemand apart neemt... even gaat wandelen of op een andere plek in een uh, groep zet... die hele groep niet uh, onrustig maakt. En ook die ouderen tot rust uh, kan brengen. Dus echt deescalerend werk. Ja, deescalerend werken. En dan is die houtgreep helemaal niet nodig. Nee, maar die judo, judo heb je dan misschien meer nodig... op de, de eerste hulpafdeling van een ziekenhuis... tegenover agressieve patiënten of familieleden of vrienden daarvan. Maar moet je dat aan de verpleegkundige overlaten? Die moet toch vooral uh, bloedstelpen en benen zetten? Moet je dan niet iemand anders daarvoor neerzetten... die de zaak rustig houdt? Ja, natuurlijk. Natuurlijk moeten uh, werkgevers zorgen voor een veilige werkplek. Ja. Maar helaas is de verpleegkundige de eerste persoon die, uh, ja, die staat eigenlijk uh, voor de troepen aan het front. Dus dat is degene die het eerste te maken krijgt uh, met agressie. En dan moet je hulp kunnen halen van uh, beveiligers of van collega's. Maar jij bent wel de eerste die te maken heeft met zo'n situatie. En uh, dan moet je zelf ook kunnen handelen. Ja, want dat gaat natuurlijk wel, uiteindelijk kan ik me zo voorstellen, wel al te ver. Hè, als je bijvoorbeeld een houtgreep nodig hebt om iemand tot rust te brengen. Ja, precies. Dan uh, heb je uh, het eigenlijk al niet voorkomen. En verpleegkundigen moeten gewoon hun vak kunnen doen op een veilige plek. Maar moet u dat niet meer benadrukken dan? Want nu zegt u dat ze een judocursus moeten volgen. De volgende keer roept u dat er een stuk hout moet liggen. Nee, wij zeggen dat je moet zorgen voor een uh, veilige werkplek en dat je meer dan judo trucs moet uh, leren. Je moet dus leren voorkomen dat er uh, agressie is. Maar helaas moet je denk ik ook je eigen vegen lijf leren redden als je uh, zelf te maken krijgt met die ja. agressie. Goed. Je hoeft je niet te laten slaan. Dat is duidelijk. Monique Kemp van de Brancheorganisatie. Nu 91. Dank u wel. Graag gedaan. We blijven nog even in de gezondheidszorg, want de man die aan de basis stond van de moderne pacemaker is overleden. Amerikaanse uitvinder Wilson Great Badge stierf gisteren op 92-jarige leeftijd. Wij praten erover met Willem de Voogd, cardioloog in het sint lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam, bestuurslid van de Hart- en Ritme-werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Cardiologie. Meneer de Voogd, goedemorgen. Goedemorgen. Welke rol speelde deze Great Batch in de ontwikkeling van de pacemaker? Een hele belangrijke rol. Een aantal jaren nadat de eerste pacemaker geïmplanteerd werd, is uh, de techniek in de pacemaker zelf enorm verbeterd. De eerste pacemaker bijvoorbeeld moest dezelfde dag er alweer uitgehaald worden voor een nieuwe pacemaker. En uh, hij heeft ervoor gezorgd dat de techniek in de pacemaker sterk verbeterde. En uh, tien jaar later, in de jaren zeventig, ervoor gezorgd dat de batterij in de pacemaker veel en veel langer meeging dan vroeger, zodat mensen niet zo vaak een operatie moesten ondergaan. Om de Pacemaker weer te vervangen. Ja. En dat zijn belangrijke zaken geweest in de vooruitgang van de Pacemaker. Heeft hij hem ook verkleind? Uh, want ik was toevallig laatst op een expositie van pacemakers. Ja, jazeker. <laughs> en die vroege pacemakers, dat waren een hele dingen, die vulden je al borstkas. Ja, zeker. Nou, de verkleining is vooral gedaan in de techniekverbetering die we kennen van de elektronica nu. Met uh, computerologie en elektronica zijn de pacemakers veel kleiner geworden. En de batterij eigenlijk is ook al wat kleiner geworden, maar niet zoveel kleiner. Het merendeel van de pacemaker wordt tegenwoordig ingenomen door de batterij en de elektronica nog maar een klein gedeelte, omdat die zo weinig ruimte innemen. En uh, ja, het is voor de duidelijkheid een apparaatje dat met een elektrische prikkel het hartritme uh, kan corrigeren. Ja. Uh, hoe goed waren de eerste pacemakers? Of misschien moet ik vragen hoe slecht waren ze? Ja, die gingen maanden mee. Uh, weken soms, maanden, soms een jaar. En uh, tegenwoordig kunnen de pacemakers uh, in het gunstigste geval al meer dan tien jaar meegaan. Maar corrigeerden ze vroeger ook goed? Uh, ze corrigeerden redelijk goed, ja, zeker. Okay. Ja. En, en de drager, hoe lang gaat die mee met zo'n pacemaker? Valt dat te zeggen? <laughs> Gemiddeld na implantatie, ja er zijn gemiddelde over te geven, 7,5 jaar, 8 jaar gaan de mensen mee na een pacemaker implantatie, maar dat zegt niets voor de individu natuurlijk, nee. want de gemiddelde leeftijd ligt hoog, ligt boven de 70 nee. en dat is nou eenmaal de levensverwachting. Mensen gaan overigens met een pacemaker vaak nog langer mee dan de rest van de bevolking. Ja, maar, maar kun, kun je vaststellen dat het aan die pacemaker ligt? Uh, een groot gedeelte ligt wel aan de pacemaker, ja, ja. ja zeker. Dus dat heeft uh, heel veel miljoenen levens aangenamer gemaakt en ook een deel daarvan gespaard zelfs. Hmm. Er zit ook een andere kant aan, kan ik me zo voorstellen. Ik heb ook wel mensen gezien met een pacemaker die eigenlijk lichamelijk helemaal op waren, maar dat hart dat bleef maar gaan. Ja, nou als je lichamelijk op bent, dan helpt een pacemaker niet het leven werkelijk te verlengen. Dat, dat is een gedachte die vaak heerst, maar dat is niet zo. Die hoeft dus niet zomaar een pacemaker uit te zetten. Daar zorgt onze lieve heer wel voor, die zet het lichaam uit. En dan werkt de pacemaker wel, maar die stimuleert het hart niet meer. Is die nog te verbeteren, de pacemaker? Eh, hopelijk wel, ja. Met name dat gedeelte van de pacemaker waarbij de draad naar het kastje van de pacemaker gaat... die kan nog wel wat verbeteringen ondergaan, denk ik. Want dat is het zwakke punt altijd. Ja. En meneer Great Batch, heeft hij zijn uh, eer daarvoor gehad? Voor zijn inspanningen? Ik, ik dacht het wel, ja. ja. Hij is uh, groot en wereldwijd erkend. In Amerika ook. Ik zag net nog een foto van hem naast president Bush. Kijk. En ik denk dat dat terecht is. Juist. Willem de Voogd, cardioloog in het Sint-Lieke... als Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Hartelijk dank voor uw uitleg. Geen dank. Over de pacemaker. En jij was bij een tentoonstelling van ja, pacemakers? Ja, van allemaal vitrines met de oude grote pacemakers. Dat doe je in je vrije tijd. Ja. Af en toe. Oké, okay, nou goed. Tot zover het Radio 1 Journaal. Morgen zijn we er weer, uiteraard. We gaan door naar de collega's van de KRO. Sven Kokkeman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ook hobby's? Ja. Maar... ja. Okay. <laughs> goed. Wij Dat is gaan over nee, er niks over. <laughs> over een mogelijk nieuw probleem in de coalitie. Het CDA zit uh, namelijk niets in de hoger onderwijsplannen van staatssecretaris Halbe Zelstra. Veel te veel regels en geen beter onderwijs, denken ze. Maar die plannen die staan gewoon in het regeerakkoord. En tijdens de algemene beschouwing hebben we de Christen-Democraten ook niet gehoord over dit onderwerp. Dus waarom ze nou juist nu met die kritiek komen, horen we zo, van het CDA. De PVV wil morgen een spoeddebat over Nederlandse rechters... die islamitische wetgeving zouden toepassen. Grote onzin, zegt GroenLinks. Die partij is nijdig En uh, daarover is meteen een debatje. En Suske en Wiske waren ooit razend populair. Maar die tijden zijn uh, vervlogen, want die stripboeken verkopen voor geen meter meer. Dat en meer. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nieuws van bijna half tien. Hier is Torald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Eerste Kamer is niet van plan de spoedwet over de identiteitskaart met voorrang te behandelen. De senatoren willen meer tijd om de wet te bestuderen. En ze hebben nog een paar fundamentele vragen. Een nieuwe noodwet van minister Donner, waardoor gemeenten weer geld kunnen vragen voor de ID-kaart. Moet nog goedgekeurd worden door het parlement. De Tweede Kamer doet dat waarschijnlijk vandaag. De Eerste Kamer heeft dus geen haast. In de Verenigde Staten zijn zeker 13 mensen overleden na het eten van meloenen. De vruchten waren besmet met de listeria-bacterie. Ze komen van een teler in de staat Colorado. Inmiddels zijn 72 mensen in 18 staten ziek geworden. En op de Filipijnen is begonnen met het herstellen van de schade die de orkaan Neesat heeft aangericht. Door het noodweer zijn zeker 18 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De orkaan heeft vooral de hoofdstad Manila getroffen. Daar zijn ook de meeste slachtoffers gevallen.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het CDA vindt de plannen voor het hoger onderwijs van staatssecretaris Halbe Zelstra één grote regelbrei. De PVV slijpt de messen voor een spoeddebat over de sharia in het Nederlands recht. Na decennia trouwbedienst neemt het Russische leger afscheid van de Kalashnikov... en het ochtendhumeur van Ton Kass. Het is één minuut over half tien, dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Amstelveen. In een woonwagenkamp waar de bewoners jarenlang geen hondenbelasting... afvalheffing betaalden, zo direct de wethouder die hier orde op zaken gaat stellen. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs... schiet door in alle regels voor het hoger onderwijs. En het echte doel, beter onderwijs, verdwijnt hierdoor volkomen uit zicht... zegt CDA-Kamerlid Sander de Rauwe. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komt u daar nu opeens mee? Nou, omdat we nu voor het eerst met uh, de staatssecretaris spreken... over een brede visie voor de toekomst. En ik vind het dan nodig om dat uh, bij aanvang van het debat te zeggen. Dus ik uh, vond het uh, wel prima om het uh, nu te uiten. Ja, staat het niet ook gewoon in het regeerakkoord, meneer De Rauwe? Ja, dat uh, hoorde ik uh, de staatssecretaris na afloop van het debat ook zeggen. Ik heb het regeerakkoord nog eens nagelezen. Ik heb het zelfs voor me liggen. Nou, lees je eens voor. Uh, nou, daar staat bijvoorbeeld uh, dat er uh, meer ruimte moet gaan komen... voor specialisatie in het hoger onderwijs. En dan vraag ik de staatssecretaris... waarom wilt u dan landelijke eindtoetsen... Dat betekent dat elke opleiding dezelfde criteria moet voldoen... en dat alle studenten ja, dezelfde toetsen moeten maken. Dus toen ik dat hoorde, of dat last, toen dacht ik... Hmm, misschien hebben we twee regeerakkoorden, maar het regeerakkoord wat ik voor mij heb liggen... dat spreekt van specialisatie en de lat omhoog, ja. en niet van meer regels. Maar goed, als de twee regeringspartijen het al, al niet eens meer hetzelfde regeerakkoord... op dezelfde manier kunnen lezen, wat, uh, wat is het dan voor bende? <laughs> nou, kijk, het is ook goed dat wij als CDA gewoon ons eigenstandig verhaal hebben. En tegelijk, inderdaad, wij hebben een gezamenlijk akkoord... Dat hebben we ook voor ons liggen. En ik ben uh, zeer van mening dat het regeerakkoord uh, van VVD-CDA... spreekt van minder regels, minder overheid... en meer verantwoordelijkheid in de samenleving. Dus ja. ook bij de onderwijsinstellingen. Ja, goed. Maar de staatssecretaris zegt... die maatregelen zijn nodig voor beter onderwijs. U zegt dat betere onderwijs verdwijnt hier volkomen door uit het zicht. Ja, ik heb uh, toch het idee dat uh, er op een aantal terreinen echt doorgeschoten wordt met aankondigingen van wetgeving. Waarvan ik denk: maak nou, ga nou eerst eens gewoon om tafel met de instellingen. Kijk wat zij bieden. En nog, ik had het nog niet uitgesproken, of Fontes dus kwam die dag al met een eigen plan. En dan zeg ik: laten we dat initiatief daar vooral houden leg die verantwoordelijkheid bij de instellingen neer... en kon nog op voorhand niet allemaal wetten aan. Want dan gaan die instellingen ook denken... nou ja, we hoeven toch niks te doen, want het wordt al geregeld in Den Haag. Ja, en dat is niet mijn ideologische instelling. Ik vind dat de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij die instellingen moet liggen. Ja, dat hebben we in, bij, in Holland gezien bijvoorbeeld. Ja, dat betekent dus ook dat het wel eens fout gaat. En dat moet je gewoon zeggen, benoemen. bij nou, in bij Holland... Fouten, daar ging het behoorlijk fout. Ja, daar ging het... Nou ja, laten we met de overtreffende trap nemen. Daar ging het vreselijk fout. Maar wat ik daar zag was dat mensen hun verantwoordelijkheid niet namen. En als je dan een inspectierapporten leest... dan staat er dat de regels niet nageleefd werden. En daar ben ik ook altijd heel voorzichtig met als er iets verkeerd gaat... om maar weer meer regels te doen. Ik wil meer verantwoordelijkheid in plaats van meer regels. Ja, dit zijn dezelfde woorden die de staatssecretaris als kamerlid ook zou kunnen hebben uitgesproken. <laughs> Ja, u moet mij de volgende keer even helpen met de voorbereiding van het debat. Want dat had ik inderdaad uh, prima kunnen inbrengen. En, ik zal u rekening sturen. <laughs> ja, dat is goed. En, en ja, laat me ook eerlijk zijn. Ik vind ook best wel de VVD altijd een partij die zegt... Uh, leg het uh, vooral daar, die, daar waar het hoort. Dus ja, misschien kwam het dat ongebruikelijk over deze botsing deze week. Maar desalniettemin vind ik niet uh, dat ik het daarmee niet moet zeggen. Integendeel, nee. ik heb gewoon de waarschuwing afgegeven. Pas nou op in de toekomst met de uitvoering van deze plannen. Met het doorschieten van een overheid. Ja, wat moet er dan wel gebeuren? Ja, wat, eh, er zijn ook dingen die goed gaan, vind ik, in het uh, voorstel. Uiteraard. Ja, uiteraard. Dat ja, moet ik ook ja, gezegd hebben. Dus we het kabinet naar huis toe sturen. Ja, daarom. Want dan zal dat uw volgende vraag worden en uh, daar moet ik op voorbereid zijn. Ja. Nee, uh, wat, ik gewoon, uh, wat, wat mijn onze lijn zou zijn, is: leg de verantwoordelijkheid allereerst bij de instellingen. Ga met die instellingen zeker om tafel. Maak er ook afspraken over. Maak ja. je, wat mij betreft, ook vastleggen. Ja. Maar ga niet op voorhand aankondigen dat je allemaal wetten wil invoeren. En ik keer me ook gewoon tegen een aantal initiatieven, bijvoorbeeld de eindtoets in het hoger onderwijs. Ja, die ziet het CDA niet zitten. Maar Waarom niet? Omdat uh, we juist hebben afgesproken dat we vinden dat we meer moeten exceleren. Dat het onderwijs veel pluriformer moet worden. Geen moet je dat dan niet toetsen volgt. aan het einde? Ja, dat zou je best kunnen doen. Maar als je vindt dat opleidingen onderling moeten verschillen en je bent er drie of vier jaar mee bezig met een student... aan het einde ga je allemaal dezelfde toets afleggen... dan vraag ik mij echt af of je daarmee ook creëert dat je echt kunt excelleren, dat je als opleiding echt kan verschillen. Want dat betekent dat de ene opleiding heel erg praktisch gericht is... de andere bijvoorbeeld weer heel erg theoretisch gericht is. Ja. Ja, en als je dat allemaal weer in één toets moet terugzien... dan denk ik dat we meer tijd en geld en energie kwijt zijn aan al die toetsen... Ja. dan aan echt beter onderwijs. Ik zou zeggen, investeer dat in docenten, in kleinere klassen, in meer contacturen. Daar hebben we echt wat aan. Vanuit dat onder hoger onderwijs, Guus de Horst zat ondanks in deze uit toen nog als voorzitter van de HBO-raad, uh, vertrekkend weliswaar... want Tom de Graaf volgt haar op, hè? Ja. Uh, die zei... ja, luister, is, uh, met alle bezuinigingen ook in zicht... als je echt wil exceleren, dan moet je misschien ook gewoon... Uh, strengere criteria aan de voorkant, zoals dat dan tegenwoordig heet... gaan invoeren, namelijk ja. alleen maar de allerbeste... en de meest gemotiveerde studenten toelaten en niet meer iedereen... Ik snap dat wel. Het hbo heeft de afgelopen jaren ongelooflijk veel studenten erbij gekregen. Dat is ook wel een probleem voor hun, want ze hebben niet altijd evenveel geld erbij gekregen. Nee. Tegelijkertijd is juist de kracht van Nederland dat alle uh, jonge mensen mee kunnen doen aan het mbo en het hbo. Dat ja. wil ik zo houden. En maar... dus gaan we niet excelleren. Nou, kijk, je kan ook excelleren uh, en daar bijvoorbeeld iets meer van vragen van studenten. Wat ik een goed voorstel vind, is dat je bijvoorbeeld binnen een aantal opleidingen ook excellentieprogramma's hebt. Waarbij je inderdaad gewoon als student moet solliciteren voor een topopleiding. En waarbij ook gevraagd mag worden om een hogere bijdrage. Je krijgt tenslotte ook meer. Dus ja. het idee vind ik prima. Maar schiet ook daarin niet door om het over de hele linie direct te doen. Maar je kan er zeker mee beginnen. Daar heb ik ook geen enkel bezwaar tegen. Goed. Um, de staatssecretaris heeft aangezegd: uh, heeft gezegd, uh, uw bezwaar aanhorende, het kan allemaal wel wezen, maar ik doe toch wat ik wil. Ja, en ik ook, dus we gaan wel kijken hoe het in het volgende debat gaat. Ik ja, heb maar waar staatssecretaris... leidt dat dan toe? Want nou, een van je... de twee krijgt gelijk, hè? Ja, maar we zijn ook denk ik volwassen genoeg om er samen uit te komen met het parlement, want uh, wij twee beslissen het niet. Kijk, ik heb de staatssecretaris... Gaat u een meerderheid zoeken in de oppositie dan? Nee, want uh, ik ga gewoon een meerderheid in het parlement zoeken. En daar zullen hopelijk uh, coalitiepartijen aan uh, meedoen. Uh, maar ook uh, in de oppositie. Ik heb wel een motie ingediend die juist benadrukt. Ik ga nou uit van dat uh, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Uh, en we moeten volgende week dinsdag bij de stemmingen maar of daar een meerderheid voor is. Desalniettemin is het gewoon het standpunt van het CDA. Ja, en uh, kan dat niet geamendeerd worden door de Tweede Kamer. Dus ook na het de debat zal ik deze inbreng leveren. En ik hoorde ook de staatssecretaris bij de behandeling van de moties zeggen deze week heel vaak verwijzen naar onze woorden. Nee, ik wijs die motie af, want ik vind dat ik uit moet gaan van vertrouwen en verantwoordelijkheid. En toen begon ik toch wel wat meer weer de glimlach op mijn gezicht terug te krijgen. En zag ik ook dat hij het zich wel aantrok, en dat is gewoon positief. Dus het zou zomaar kunnen zijn, meneer Kokkelman, dat we er uiteindelijk weer uitkomen. Maar dat neemt niet weg dat we deze week ja, wel even de messen geslepen hebben. Een glimlachende Sander de Rauwe, Kamerlid voor het CDA. Hartelijk dank. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Vorig jaar zijn in een Belgische gevangenis... een drievoudige moordenaar en een veroordeelde verkrachter... met elkaar getrouwd. Gezellig. Nu heeft het homostel een verzoek om te mogen samenwonen... in één cel ingediend bij de directeur van deze gevangenis. Maakt dat verzoek kans? Strafrechtadvocaat Pieter van der Kruis heeft het antwoord. Ik denk niet dat het toegewezen wordt. Kijk, dat zou veel te veel onrust geven in de gevangenis. Ik kan uh, het eigenlijk alleen voorstellen in gevallen waarin... Voor het, bij het einde van de straftijd, wanneer ze dat gezamenlijk hebben... dus in hetzelfde penitentiaire traject terechtkomen... als die op, een, op die manier rust kunnen vinden bij elkaar... en men ziet daar positieve effecten van uh, in, uh, in, de, in de begeleiding... dan kan ik me daar wel een enige voorstelling bij maken. Ik zeg niet dat het gauw gebeurt, maar ik kan me dat voorstellen. Geen over samenwonen in één cel. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu weer terug naar Amstelveen. En daar is Harm van Attenveld. 16 witte woonwagens op een rij op een steenworp afstand van het gemeentehuis. Dit is de Doerweg in Amstelveen. Een van de vier woonwagenkampjes in de gemeente. Ik zie een lange man met een blauw pak en een nette das. Dissonant hier in deze omgeving. Het is... Uh... Wethouder voor Financiën en Handhaving, heer Baud Raad, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat hier orde op zaken stellen. Voor we daarover gaan praten, even drie stellingen. Ambtenaren zijn jarenlang laf geweest... als het gaat om handhaving op de woonwagenkampen in deze gemeente. Ja of nee? Nee. Als ik een en zie, dan word ik al Chagreiner. Nee. De aanpak van toenmalig burgemeester Lias van Maastricht... dat is mijn grote voorbeeld. Uh, ja, dat deed hij goed. Met die uh, ja, ja, ja, ja. Het verhaal begon hier een jaar of tien geleden met een steen door een ruit. Ja. Bij wie en wat was het gevolg? Nou, hier hier, hier uh, gonst het verhaal nog steeds in Amstelveen dat op een bepaald moment werd hier uh, gehandhaafd. En toen kreeg de betrekking naar uh, de ambtenaar die dat dan deed. Die heeft een steen door zijn gekregen. En vervolgens ja, ja, blijft dat dus hangen. En uh, toen is er maar voor gekozen om de andere kant op te kijken. En dan vind ik niet die ambtenaren laf. Maar dan vind ik met name toenmalig gemeentebestuur ik laf. Want als, kijk, ambtenaren, dat zijn onze personeelsleden. En als, als jouw personeel wat overkomt, dan ga je er gewoon voor staan als werkgever. Dat is niet gebeurd. Nou ja, wat zegt je personeel dan? Nou jongens, bekijk het dan maar. Dan definiëren we het wel weg. Dan doen we het wel anders. Toen is dat tien jaar niet betaald voor... 10 nou, die niet betaald voor onderbelasting, is scheen allemaal uh, uh, vergeten te zijn. Andere lastige dingen. Ja goed, en daar, daar stoppen we nu gewoon mee. Betaal gedeelde inkomsten? Nee, wat we nu gewoon weten van die afvalstoffenheffing, In ieder geval een kleine 40.000 euro. Rondbelasting kan ik niet inschatten, maar dat loopt ook in de duizenden euro's. Ja, misschien nog wel andere dingen die we niet weten. Maar we zetten nu alles op een rij en we zijn er nu mee aan de slag. Ja, en ik vind ook richting die woonwagenbewoners. De meeste mensen zijn gewoon aan het werk, zijn allemaal keurige mensen. Ja, je, je maakt er gewoon tweede, je maakt er gewoon alsof het andere mensen zijn dan de rest van Amstelveen. Er komt een, een huisbestuurlijk team, politie, afdeling veiligheid, handhaving, vastgoed, werk en inkomen, gemeentebelasting, openbare orde. Een ambtenaar, een heel legertje ambtenaren. Wat gaat dat dan weer kosten? Nou, op zich moeten die mensen gewoon hun werk doen. En wat we nu zo gewoon gezegd hebben, kijk, want uh, vandaag is het dan... Dat uh, het... goed, doen ze in voor geval niks. Wat, wat kost dat dan in totaal om hier dan orde op zagen te stellen? Want je bent ook wethouder van Financiën. Ja, we hebben nu iemand daar speciaal voor aangesteld om dat een beetje te, te, te, te regisseren. Dat is in ieder geval 80.000 euro. Uh, dus 80.000 om 40.000 op te halen? Ja. Ja, ja, ja. Ik hoop niet dat u de rest van de gemeente ook financieel zou bestuurt Ja, maar weet je wat, dat, wat nou het punt is? Dat is wel aardig. Als je nou zegt van, weet je, dat doen we dan maar niet. We laten dat maar, laten dat maar zitten, want dat levert onvoldoende op. Maar dat betekent dus dat de ene wel betaalt wel. En de andere Amstelvener, omdat je dat allemaal een beetje lastig is, betaalt hij niet. Kijk, dat willen we dus niet hier in deze stad. Gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, en wellicht komt er nog wel meer geld binnen, want er zijn ook wel andere heffingen. Uh, het, is, het, is, het heeft geen financieel uh, insteek of uitgangspunt. Nee, het gaat erom dat wij alle Amstelveners gelijk willen behandelen in onze stad. Daar gaat het over. Zijn naam viel net al even. Uh, Leers, nu minister, destijds burgemeester... <laughs> Die kregen een heel warm afscheid toen hij wegging in Maastricht. Onder andere vanwege zijn aanpak van dat woonwagenkamp De Vinkerslag. Het ligt goed hè, bij de bevolking als je dit soort dingen stevig aanpakt. En je ballen laat zien, om het zo maar te zeggen. Nou, wat Leers gedaan heeft, en ik denk dat dat wel goed is uh, geweest... daar is, is, is natuurlijk gewoon in Maastricht ook jarenlang de andere kant op gekeken. Ja, en dat is natuurlijk... Uh, kijk, vinkerslag is niet te vergelijken hier met de kampjes hier in Amstelveen. We hebben een totaal andere problematiek. Maar hij steekt gewoon zijn nek uit. En hij uh, lost gewoon dingen op, waar jarenlang... Voorbeelden. Uh, het... voorbeeld dus? Nou ja, ik, ik vind als je, als je... Kijk, ik, ik, ik word vorstelijk uh, betaald als bestuurder. Oké. Okay. Ja, en ik word hier niet betaald om de andere kant op te kijken... of in een dure kantoor te gaan zitten en dure nota's te schrijven... waar niemand wat aan heeft. Nee ik ik moet gewoon problemen oplossen van, de, van onze stad. Nou, dit is een probleem in onze stad, diep dat je aan. En zo zijn er nog meerdere dingen. Ja, daar worden we voor betaald. Uh, daarvoor zijn we, zijn we ja, gekozen door onze, onze, onze bevolking. Waarom doet hij dat. Als we dan eventjes die kant op kijken... dan zien we daar een, een blauwe zeil over wat bouwafval, denk ik, heen liggen. Dat is de straks voltooid verleden tijd. Nou ja, zeker. Kijk, Wat we nu aan het doen zijn, en dat zijn we hiermee begonnen. Uh, alles is geïnventariseerd. Overal zijn aanschrijvingen zijn, zijn de deur uit. Een uh, aantal weken geleden was ik hier ook. Toen lag er niet alleen dit, maar lag er nog veel meer. Uh, veel dingen zijn opgelost. Deze meneer zit in de verbouwing, zoals u ziet. Dus dat, uh, dat, dat... Kortom, de mensen zijn hier gewaarschuwd. Ja. en Eind van het jaar dan is het hier schoon en netjes, net als in de rest van deze keurige gemeente. Aldus, Harm van Attenveld. Straks, de Russen nemen afscheid van een klassieker, de Kalashnikov. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1991. Uh, Miles Davis, de meest invloedrijke, meest vernieuwende en meest originele jazzmuzikus van de 20 e eeuw, overlijdt na een heftig leven op deze dag in 1991 op 28 september. Dus hij vernieuwde zich keer op keer en stond aan de wieg van verschillende stijlen van cool jazz tot jazz rock. Zijn opname van Kind of Blue uit 1959 is de beroemdste jazzplaat aller tijden. Jazzmuzikant Hans Dulver over de jazzlegende Miles Davis. Een historische dag, natuurlijk, maar je voelt al een tijd aankomen. Hij was slecht qua gezondheid en alles en zo. En ja, uh, muzikanten leven over het algemeen iets minder lang dan uh, andersoortige mensen. <laughs> dus het was op zichzelf, uh, kwam het eraan. Het vervelende was wel dat ik vond dat hij eigenlijk net weer voor een nieuwe stap zond, een stap te nemen in de ontwikkeling van de muziek. En dat hij dat net niet helemaal heeft kunnen volbrengen. Ik heb heel vaak zie spelen. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Ik heb wel eens dicht in zijn nabijheid. Uh, ben ik wel eens geweest uh, op het Noord-CDS-festival. Maar Mas Davis was niet zo iemand die je zomaar aansprak. Dat, uh... Een kleine god. <laughs> ik, bedoel, ik heb altijd ontzettend tegen die man opgekeken. Omdat hij eigenlijk de ultieme jazzmuzikant is. Hij, ten eerste heeft hij dus uh, alle stijlen in beweging gebracht. Er wordt vaak gezegd dat hij een heleboel stijlen zelf heeft uitgevonden. Maar dat is niet helemaal waar. Hij heeft ze in beweging gebracht. Hij heeft ook uh, ja, de status van de jazzmuzikant uh, omhoog door een zeer luxueus leven te leiden, waardoor het leek of alle jazz-muzikanten ook wel eens goed geld zouden kunnen verdienen, wat natuurlijk niet waar bleek te zijn. Hij uh, was altijd supportief, altijd complimentary. Als hij iets had te zeggen over de manier waarop je speelde, dan know, hij didn't geen woorden words, maar het was altijd in een heel constructieve manier. Kind of uh, hij was altijd trusting je om je eigen own way zijn muziek te hij was niet zozeer zelf vernieuwd, maar hij had een hele fijne neus om nieuwe ontwikkelingen te signaleren bij andere muzikanten. En die dan uh, naar een, uh, ja, kan zeggen een hoger vlak te brengen, maar in elk geval commercieel gezien een hoger vlak te brengen. En ook uh, ja, meer uit die muzikanten te halen. Want al die muzikanten die na, de, na zijn dood, maar ook al tijdens zijn dood voor zichzelf zijn begonnen, ja, die hebben nooit meer dat niveau gehaald toen ze met Maal's Leven Iedereen die uh, op een gegeven moment gevraagd wordt in de kranten van uh, nou uh, we stellen tien vragen aan u over muziek enzovoort, nou dan vinden ze allemaal, uh, Bach vinden ze ontzettend belangrijk en nog een heel veel en dan, uh, beneden aan komt altijd Kind of Blue tevoorschijn van Maas Davis. Het is een soort vergoelijking van mensen die hem altijd hebben uh, gezegd van nou na 1980 hebben Maas nooit meer iets goeds gedaan of je en die zeggen dat opeens allemaal ja Kind of Blue dat was toch het beste dat was toch het beste. En misschien is het wel een hele goede cd, misschien vergis ik me wel, ik weet het niet, maar het is, uh, ik, vind, uh, ik kan er zo vijf opnamen die ik beter vind. Hans Dulver over het overlijden van Miles Davis deze dag in 1991. Adel was dat natuurlijk. Het is acht minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Rusland. Want het Russische leger schaft voor het eerst sinds de jaren 40 geen Kalashnikovs meer aan. Het wereldberoemde ontwerp van Michael Kalashnikov. Voldoet niet meer aan de huidige normen en dus wil Rusland een moderner en vooral trefzekerder geweer. Peter Dan goedemorgen. Goedemorgen. Dat is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen, of niet? Ja, ze durven het, de Michael Kalashnikov, die inmiddels 91 jaar is, ook niet te vertellen, want zijn familieleden vrezen dat het zijn dood uh, zal, uh, zal worden ja het is het einde van een van een tijdperk wat uh, gekenmerkt wordt natuurlijk voor door de door de SovjetUnie en de Sovjet-Unie en de de vriendelijke, de, de Sovjet-Unie vriendelijke ge, ge, ge, gezinde staten, bevrijdingsbewegingen, guerilla-bewegingen over de hele wereld. Zonder kalas niet, of ging het niet? Nee. Het is wel een van de allergrootste exportproducten van Rusland, die AK-47. In alle, uh, laten we zeggen, probleemgebieden van de wereld duikt dat wapen op. Ja, nou, niet, alleen, niet alleen dit wapen, maar over het algemeen... De, Rusland, Rusland staat nog altijd ergens in de top 5 van de wapenexporterende landen. nog altijd goed voor zo'n 4 miljard euro, maar het wordt minder en minder en minder. Want de Kalashnikov is daar een goed voorbeeld van. Die Kalashnikov-fabriek, die hebben jaren en jaren de tijd gehad om dat product te ontwikkelen. En, ...en met nieuwe producten op de markt te komen die aansluiten bij de wensen van tegenwoordige legers en ook van het eigen leger eigenlijk. En dat is niet gebeurd en dat is eigenlijk wat je ziet in de hele range van de, van de Russische wapenindustrie waarom men terrein verliest. Men investeert niet in, in, in nieuwe technologieën. En ja, de zaken raken hopeloos verhoudend. Ja, uh, is dit allemaal, uh, laten we zeggen, in het kader van de pogingen van Vladimir Poetin... om die Russische krijgsmacht weer meer aanzien te geven en ook meer slagkracht te geven? Ja, ja uh, het is allemaal het plan. He? En hij heeft, uh, hij, heeft, hij heeft natuurlijk onlangs heeft hij gezegd van, uh, dit gaan we groot aanpakken. In de komende vijf jaar gaan we 400 miljard euro investeren in nieuwe bewapening van het leger... Maar ja, waar hij dat zei, die plek, daar was ik ook een aantal jaren geleden. En daar was de demonstratie van de zogenaamde vliegende tank. Van de, de wat? Tank, de vliegende tank. De vliegende tank? Ja, die komt uit een, die komt uit een dal, <laughs> die gaat over een heuvel heen en dan springt die. En terwijl die springt, kan je er toch mee schieten. <laughs> Zo verschietende de stuiterbal eigenlijk. Ja. Nou ja, die, die, die reportage heb ik tien jaar geleden gemaakt. Ja. En uh, die demonstratie werd nu nog voor Poetin gegeven. En het is de vraag of de wereld op dit soort merkwaardige tanks zit te wachten. Tankslagen worden niet meer geleverd. Je hebt gezien in de, de afgelopen tijd natuurlijk in Libië... alles wat daar door de NAVO-vliegtuigen van de, van de weg werd geschoten... waren dus Libische tanks die in Rusland waren aangeschaft. Je hebt er niks aan. Nee, je kan beter een paar drones bouwen. Ja, dus een hele ontwikkeling van, uh, uh, niet alleen in de militaire industrie... eigenlijk is dat een, een, een, een grote vloek voor de Russische industrie zelf... dat er zo weinig aan innovatie is, dat er zo weinig aan ontwikkeling van technologie is... dat zelfs het eigen leger nu moet zeggen van... ja, Kalashnikovs, daar kunnen we toch eigenlijk echt niet meer mee. Nee. Is daarmee ook het heldendom van die Michael uh, Kalashnikov ten einde? Nee, hij gaat natuurlijk, uh, uh, als hij die, als die het... Uh, als hij uh, komt te overlijden... En uh, nog tijdens zijn leven, hoe oud hij zal worden, zal, zullen we het niet weten natuurlijk. Hij, hij is nog kras en wel. Uh, hij is al een icoon natuurlijk van, van het Sovjet-leven. Hij is een icoon van, van Russi, een Russische trots van de Kalashnikov. Als je ja. Kalashnikov zegt, zegt je Rusland. Ja. En uh, dat, is, uh, dat, dat blijft natuurlijk. Hij is een geëerd man. Hij heeft alle medailles die hij maar kan hebben. Ja. Ook uit ja, het moderne Rusland heeft hij op de borst. Twee vragen nog. Is er al een opvolger voor die AK 47 nou, de fabriek zegt dat ze nog een jaar nodig hebben om aan die opvolger te sleutelen. Dat lijkt me zeer de vraag. Je weet. Uh, in, in, in de marine heeft ook schepen besteld. Die hebben ze moeten afstellen. En toen zijn ze uh, uitgeweken naar Frankrijk. om daar een zogenaamde Mistral. het Londingsvaartuig te kopen. Ja. Omdat de Russische industrie absoluut niet kon leveren wat het leger wilde. Uh, dat zal op vele terreinen steeds meer het geval zijn. Laatste vraag: hoe was bij de tandarts? Want ik zag je van de week bij Paul Witteman zitten. En dat je hier in Nederland per se naar de tandarts wil. Gaatjes. Ja, nou, de tandarts heb ik, heb ik overleefd. Okay. Uh, uh, ben jij een tandartsgeld? GELACH <laughs> Dank je wel, Peter, vanuit Rusland. Straks, dames en heren, de PVV wil een spoeddebat voeren... over Nederlandse rechters die de islamitische wetgeving zouden toepassen. Maar dat doen ze helemaal niet, zegt GroenLinks. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... na de reclame in het nieuws van 10 uur met Dorot Megens. Tot zo.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 huurverhoging, paspoort en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl.